Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee studentenverenigingen uit Delft hebben een officiële waarschuwing gekregen. Studentenblad Delta zegt dat leden van Furghiel een medestudent hebben mishandeld. Hij belandde naakt in het glas op de grond. En bij een andere vereniging, DSC, zou in 2021 een eerstejaars zijn overgroten met kaarsvet. Zijn haren zouden daarbij in brand zijn gevlogen, zijn begeleiders waren dronken. De TU Delft is geschokt en geeft beide een officiële waarschuwing met een proeftijd van drie jaar, zo bleek dit weekend. En er komen waarschijnlijk ook extra maatregelen. Nederland komt met extra hulp voor Oekraïne. Daarvoor trekt het kabinet 80 miljoen euro uit. Het grootste deel van het geld gaat naar hulp voor de wederopbouw van het land. Zo komen er projecten om mijnen en explosieven op te ruimen. Het steunpakket werd bekendgemaakt in Kiev. Daar waren twee Nederlandse ministers op bezoek. Hoe groot is het stikstofprobleem in Europa precies. De Europese Unie komt daar maar moeilijk achter, want veel landen doen er geen onderzoek naar of ze geven de cijfers niet door, heeft de NOS uitgezocht. Volgens de Wageningen Universiteit hebben andere landen evengoed problemen met stikstof, maar zijn de problemen in Nederland groter vanwege al het vee hier. De stad Edinburgh in Schotland ziet er even niet zo sprookjesachtig uit. De straten liggen vol met afval omdat de vuilnisophalers staken. Zij willen meer salaris. De staking valt samen met het Fringe Festival. Een groot evenement waar honderdduizenden mensen op afkomen. Deze schotten vinden het vreselijk dat het juist nu zo'n rommeltje is. Ik love Schotland. Ik love Edinburgh. Maar dat is echt really Terrible. Eh, vuilnisje, pittetje, gewoon de van. Ja, deze man vindt ook dat de vuilnisophalers meer geld moeten krijgen. Ze zijn het nog niet eens over de loonsverhoging voor vuilnisophalers. De staking duurt waarschijnlijk nog een week. Het weer, het is droog. Vannacht is er bewolking en kan het in het westen uiteindelijk ook wat regenen. Morgen zon, in de middag droog en 25 tot 29 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. 80. Armies again and again. How's the enemy? Middle-earth! Downing big-in in the middle of the ring. He walks through wooden snow. Hate a second, it grows! They say they will rise the tonight. You know doubt will see the light. Watch out! Oh, you never see. Beware! Monsters. They say I possess my fire And the flames are burning higher I do know my name is there Ripping in fire So beware Keep away all these thoughts My mind Let them cross Peace and rest Is what I need Forward now I had no feet There's no chance I'll fight this night Time has come To build fight See on your way While I'm sign I'm the free Screaming at the soul, scrolling for the the past is the day of The key that's for life, they screen fast is me My mind is within two, the sword is cut The signal was the speed, why me not? I am possessed by fire Drops return down into the open wide to go Lost his powers, painful and slow Demons in the sky, flames of sin Forgotten armies, again Of the enemy Not even it, even in the ring Don't even get it in the end of the snow second, gross They say, the won't rise tonight You know, it won't the line Oh, never you never see. Beware of the prophecy. Got the feeling the end is near. You're facing death, but I feel no fear. Live tonight, the one I face will we be the one. Goedenavond, mede-metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuijt en jullie luisteren alweer naar de 42 e aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Vanavond en de komende drie weken staan volledig in het teken van de heavy metal jaren 80 en zal ik de top 80 van de allerbeste hard rock en metal songs gaan draaien.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 worden voor de old school metal fans. Sorry. De avond werd geopend met de laagste positie in deze lijst door de Duitsers van trash metal band Exhumer met hun Possessed by Fire, wat het gelijknamige debuutalbum ook opent. Het album kwam uit in 1986, wat een belangrijk jaar was voor de trash metal. Veel grote namen kwamen met hun doorbraakalbum of succesvolste album. Denk aan bijvoorbeeld Metallica en Slayer. Process by Fire liet naast trash meer een speed metal geluid horen. Wat insloeg als een bom. En mede daardoor voor kortere tijd populairder werd dan de al erg populaire trash metal in die tijd. De band bracht een jaar later na, uh, nog hun tweede album Rising from the Sea uit. En ging na een lange stilte in 1991 uit elkaar. In 2001 kwamen ze eenmalig bij elkaar voor een optreden op Wakken. Wat resulteerde in een nieuwe opleving van de band in 2008. Vier jaar later verscheen eindelijk hun derde album Fire and Damnation. Hun eerste twee releases worden gezien als een van de grote cultklassiekers van Duitsland. Voor nummer 79 gaan we twee jaar terug in de tijd met de trash metal grootmeesters van Metallica... die we uiteraard vaker in deze lijst gaan tegenkomen. Hun laagste notering in deze lijst is afkomstig van hun tweede album Ride the Lightning uit 1984. Ik heb het over Fight Fire with Fire. Dat gaat over het eind van de wereld veroorzaakt door het massale gebruik van nucleaire wapens. Het nummer en eigenlijk alle nummers op het album... waren onder andere geschreven door James Hetfield... die in die tijd geobsedeerd was door de dood. Nummer 79. Nummer 78 in de lijst voor jullie het betrekkelijk onbekende... Faster Pussycat met Poison Ivy uit 1989. De band dat begon als glam metal band bij de oprichting in 1985... en hun eerste gelijknamige album laten op het tweede album... Wake Me When It's Over een meer bluesy hard rock kant horen. In 1993 gingen ze uit elkaar om in 2001 weer bij elkaar te komen... en dat tot op heden nog steeds zijn. Van Poison Ivy... En House of Pain van dat album verschenen beide videoclips, maar laatst genoemde verscheen als single en werd het meest populaire lied van de band. Echter haalde Poison Ivy wel deze lijst. We blijven nog even in de glam metal sferen dat in de jaren 80 erg populair was... dankzij de leren strakke broeken en het radiovriendelijke geluid... dat voor zowel poprock, liefhebbers te verteren was... maar ook hard genoeg was voor de heavy metal fans. Bands als Van Halen, Mudley Crue, Poison, Bon Jovi en Guns N' Roses... zijn enkele grote namen binnen dit genre. Britney Fox was een minder bekende band... maar scoorde wel een grote hit met Girls School in 1988, afkomstig van het debuutalbum dat de naam van de band droeg. Het verscheen als tweede single naast Long Way to Love en Save the Week... die het beide een stuk minder goed deden. En de videoclip was destijds erg favoriet bij de muziekzender MTV... en stond zelfs hooggenoteerd in de Classic Rock. Magazines top 10 van beste hair metal video's... en in de New York Times-lijst van de 15 SS essentiële hair metal video's. Hier komt hij dus op nummer... Nummer 78. Down the rules of the girl school. Cause my baby broke all the rules, of the girl school. Cause my baby broke down the rules of the girl school. Cause my baby broke all the rules. Sing Voor de jullie de band van Tommy Lee, Matty Crew met Kickstart My Heart op nummer 76 in deze lijst. Hij is al eens eerder tijdens mijn programma voorbij gekomen En ook deze lijst heeft deze grootste hit van de band gehaald. En het nummer gaat over Nicky Six, die na een drugsoverdosis wordt teruggehaald uit de dood. Nadat paramedics zijn hart injecteren met adrenaline. Six geeft dit nummer heel snel. Uh, en kwam hiermee tijdens de rehearsals. Hij verwachtte dat het nummer het niet zou halen tot het album... maar leidde uiteindelijk zijn eigen leven... en paste daarop een stuk beter dan verwacht. We vinden deze heerlijke hit op Dr. Philgood uit 1989... wat het vijfde werk was van de band. En we gaan van glam metal even kort... naar de power metal van Blind Guardian en die samen met Halloween, Sabaton en Dragonforce... het lijstje van de grote vier aanvoeren. De band uit Duitsland werd in 1984 opgericht in Krefeld... onder de naam Lucifer's Heritage... maar veranderde hun naam naar de huidige naam in 1987. Ze brachten tot op heden 11 studioalbums en 4 live albums uit en Majesty die in deze lijst op nummer 57 staat is meteen hun enigste notering maar wel meteen 7 minuten lang durend. Het langste nummer van vanavond dus en hij is van hun debuut Battalions of Fear uit 1988. Nummer 75. U alleen hier op ZFM Zandvoorn. nummer 74 stond de Canadese heavy metal band Helix... met Heavy Metal Love, afkomstig van het derde album No Rest for the Wicked... dat in 1983 verscheen. Het was eigenlijk het eerste album voor het grote label Capitol Records. Ook werd er bij de release een... Van de single Heavy Metal Love een allereerste videoclip gelanceerd. En draaide MTV de clip ontzettend vaak. Mede doordat het het eerste jaar was voor de zender in de VS. Much Music zou pas een jaar later in Canada gelanceerd worden. En dus werd de clip veel in de VS gedraaid. En werd de band vervolgens vaak uitgenodigd voor optredens in onder andere Washington DC. En waar men in de rij stond voor ze. Ze waren overweldigd van dit onverwachte succes. Helix werd in 1974 opgericht... en draait nog altijd mee met alleen zanger Brian Volmer. als enig overgebleven constante lid. De rest van de band kwam pas in 2009 terug... En voor, de oude, voor een reunie met de oude jaren 80 line up En dit waren drummer Greg Hintz, gitarist Brad... Doener, die in 2012 weer vertrok, en multi-instrumentalist Daryl Gray. Zijn namen. Uh, het album Vegabond Bones Up, wat hetzelfde jaar nog verscheen. Het laatste album Old School kwam in 2019 uit en sindsdien hebben ze in totaal 14 albums uitgebracht. De volgende band is geen onbekende in de heavy metal en is opgericht in 1980 in San Francisco, maar vestigde zich een jaar later in Aberdeen, Washington en gebruikte eerst de naam Shrapnel. Later bekend als Metal Church en onder leiding van gitarist Kurt Vanderhoef, bracht de band twaalf studioalbums uit. Ook zij hadden te maken met een constante wisseling in hun line-up, waarvan Ho Van Der Hoef de enige overgebleven lid is. De eerste twee albums, Metal Church uit 1984 en The Dark, werden in hun classic line-up opgenomen. Waarna Van Der Hoef tegen het eind van de jaren 80 met zanger David Wayne de band verliet. En hun plaats werd ingenomen door zanger Mike Ho, die vorig jaar overleed, en gitarist John Marshall. Na hun albums Blessings in the Sky, of Blessing in the Skies uit 1989, The Human Factor uit 1991 en Hanging in the Balance uit 1993... brak de band in 1996 uit om in 1998 weer in de volledige oude bezetting terug te keren... inclusief Van der Hoef, wat in 1999 tot het album Masterpiece resulteerde. Ronnie Monroe kwam in 2003 bij de band als leadzanger... totdat de band nog één keer uit één ging in 2009... en vervolgens in 2012 met hen weer terugkeerde. Hij verliet in 2014 vervolgens zelf de band vanwege andere interesses. Van het laatste album The Dark uit 1986 voor de classic line-up uiteenging ging... ga ik zo de powerballet Watch the Children Play draaien... dat als eerbetoon aan Cliff Burton, die zes dagen voor de release omkwam, werd geschreven. Metal Church promoten het album door als voorprogramma van Metallica en Anthrax tijdens de Damage Incorporated Tour te spelen. Ook speelden ze als voorprogramma voor bands als Anthrax, Megadeth en King Diamond... Op nummer 73 dus, Metal Church met Watch the Children Play. Nummer 73.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 Ik je hoorde de all-female Amerikaanse glam metal band Vixen... met hun grootste hit en powerballet Edge of a Broken Heart. Dat komt van hun debuutalbum Vixen en als single in 1988 werd uitgebracht. Het nummer werd geschreven door Richard Marks... die ook meespeelde op de keyboards en Fee Waybill. Ook werden, uh, er, werd er een bijbehorende videoclip opgenomen... waarin Richard Marks ook een cameo had. En hij kreeg veel airplay op MTV, uiteraard. Edge of a Broken Heart is een kiss-off-song... waarin de vrouwelijke hoofdpersoon eindelijk besloten heeft met haar partner te breken... die haar al die tijd op het randje van een gebroken hart heeft gehouden. De dames van Vixen kenden hun hoogtijdagen in de jaren 80 en 90... maar zijn in 1992 uit elkaar gegaan. In 1997 en 1998 brachten zangeres en gitarist Gardner en drummer Patrucci de band weer ba uh, nieuw leven in. Alleen zorgde lead-gitarist Jan Kunnemund dat er een rechtszaak werd aangespannen over de naamsbehoud van de band dat uiteindelijk in haar voordeel gewonnen werd. In 2001 zorgde Kunnemund voor een terugkeer van de band met de Classic Line-up, Maar door oneenigheden binnen de bandleden was Kunnemund genoodzaakt drie nieuwe leden aan te nemen. In deze opstelling gingen ze door tot 2012 en een jaar later Steve Stierf. Vanaf dat moment ging de band toch verder met Gardner, Petrucci en bassiste Ross. Tegenwoordig is Petrucci nog de enige overgebleven lid in de huidige opstelling. We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer uit de lijst van dit eerste uur... en die vinden we terug op positie 71. Ik heb het over de heavy metal band Manowar opgericht in Auburn, New York... In 1980. De band heeft meestal de middeleeuwen slagvelden en Noorse mythologie als thema in hun muziek, maar hebben ook fantasy themas gebruikt met hun single Thunder in the Sky 2019. Dankzij de samenwerking met de succesvolle Duitse fantasy-schrijver Wolfgang Holbein. Het nummer wat we terugvinden in deze lijst staat op hun vijfde studioalbum Fighting the World, wat in 1987 werd uitgebracht. Het werd het meest commerciële album van de band, mede doordat het nummer Blow Your Speakers destijds veel airplay kreeg van MTV. Het werd later uitgeroepen tot VH1 als een, een van de slechtste metal songs ooit. De album Afsluiter of Black Wind, Fire and Steel... heeft het tot deze lijst geschopt... en is ook een soort van fantasy stride-beat. Het omschrijft een man die geboren is om te vechten in de strijd... en hoe sterk hij daar ook is. Tot straks in de tweede uur met de tweede helft van deze lijst. Dan draai ik de nummer 70 tot en met 61. Maar nu eerst Men dus. Met nummer 71...